De Eerste Kamer heeft met een minieme meerderheid ingestemd met extra huurverhogingen per 1 juli. Voor de inkomensgroep boven 43.000 euro kan de verhoging oplopen tot 4% plus inflatie. Het kabinet wil met de maatregel scheef wonen tegengaan. Daardoor moeten er woningen vrijkomen voor de huurders die minder te besteden hebben.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 In Leeuwarden en enkele omliggende dorpen hebben bewoners urenlang zonder water gezeten. Rond kwart over zeven ontstond een lek waardoor naar schatting zo'n 100.000 mensen geen water hadden. Het duurde een paar uur voordat waterbedrijf Vitens het lek had gevonden. Kort na half tien was er in het centrum van Leeuwarden en in enkele dorpen weer waterdruk... waardoor mensen geleidelijk weer water kregen. Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Champions League... door een overwinning van 4-0 op AC Milan. Barcelona maakte daarmee de 2-0-nederlaag in Milaan in de eerste wedstrijd meer dan goed. Lionel Messi wees Barcelona de weg in de eerste helft met twee doelpunten. David Villa scoorde het derde doelpunt en in blessuretijd maakte Jordi Alba voor Barcelona de bevrijdende vierde treffer. In de andere wedstrijd van vanavond schakelde Calatasaray uit Turkije Schalke uit Duitsland uit. Het weer. In de loop van de nacht bij zee een sneeuwbui met minima tussen min 3 en lokaal min 10. In het zuidoosten is het koud.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het min 4 graden. Binnen zit Mieke van der Rij. Dikke zwarte rookwolken kwamen uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Ik dacht dat er kleine stembriefjes werden verbrand. Maar het leek verdorie wel alsof ze daar autobanden aan het opstoken waren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. U hoorde het al: burgemeester Bats van Haren heeft toch ontslag genomen. Flabbergaast, waren ze in de gemeenteraad. Zometeen spreek ik twee fractievoorzitters. En uitgerekend, de P van de A stelde zich kritisch op in het debat over inkomensafhankelijke huurverhoging. Adrie van Duivenstein is nog maar kort senator, maar liet nu al van zich horen. Maar het liep allemaal met een sisser af. U hoort het zo van hans Andringa. De grootste telescoop ter wereld wordt morgen in Chili in gebruik genomen. En een Nederlandse vrouw stond aan de wieg ervan... professor Ewine van Dishoek van de Universiteit Leiden. Zij zit in Chili, ik spreek er even, maar astronoom Tim van Kempen is hier. En Henk Hagoort van de NPO kreeg vandaag bijna iedereen over zich heen. Hij wil Nederland 1 veranderen in NPO 1 enzovoort. Zometeen confronteer ik hem met de kritiek. En Stijn Vens. Kan zien of de kardinalen in de Sint-Pieter nog wakker zijn. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 maart. Veni creator spiritus. Kom, scheppergeest, daal op ons neer. 115 kardinalen riepen de Heilige Geest aan bij het binnengaan van de Sixtijnse kapel. Die geest denken ze nodig te hebben om een nieuwe paus te kunnen kiezen. Het conclave is begonnen, maar niet voordat alle kardinalen de eet van geheimhouding hadden gezworen. Ook de Nederlandse afgevaardigde kardinaal Eijk. Willem Jacobus, Eijk, Spondio, Joro. Deus, En na de eetaflegging werden alle mensen die er niks te zoeken hebben vriendelijk verzocht de kapel te verlaten. Extra amnes. En toen ging de deur op dicht. En die gaat pas weer open als de nieuwe paus is verkozen. Dat is niet in de eerste stemronde gebeurd, want de eerste rook die opkringelde uit de nieuw geplaatste schoorsteen was, zoals verwacht, zwart. Wit was het wel, maar niet in Rome. Frankrijk, Duitsland en België kregen te maken met hevige sneeuwval. En daar had vooral het verkeer last van. De Franse snelweg van Parijs naar Lille is volledig ingesneeuwd. In de Duitse deelstaat Hessen botsten zo'n 100 voertuigen op elkaar. En ook in België hadden mensen moeite om de auto op de weg te houden. Door de reling gekomen en naar beneden gedonderd. Om nog maar te zwijgen van de urenvertraging en natuurlijk de onvermijdelijke autopech. De auto laat het afweten. Het is een met karakter, maar een slecht karakter blijkbaar. Dan mogen we in Nederland nog van geluk spreken dat alles redelijk goed verlopen is. De treinen reden bijvoorbeeld gewoon normaal. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die de lente liever vandaag dan morgen zien komen. Vreselijk, afschuwelijk, erg waar, glad, vies, rotzooi. Verschrikkelijk, ik haat het niet. Nog even geduld. Vannacht kan de temperatuur in het zuiden dalen tot min 10 graden. Maar het wordt beter, echt waar, vanaf dit weekend. Heeft de coalitie eindelijk een woonakkoord in de Tweede Kamer? Gaat de coalitiepartij PvdA in de Eerste Kamer dwars liggen. De verhoging van de huren, daar kan Eerste Kamerlid Adrie Duivestein nog wel mee leven.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 Ja, het was een onaangename verrassing voor minister Blok van Wonen. Maar die is volkomen bereid zijn plannen voor de woningmarkt stukje bij beetje erdoor te krijgen. Het is wel duidelijk dat het enthousiasme om aan akkoorden mee te werken... als dit dan de volgende stappen zijn die gezet worden door regeringspartijen... dat die natuurlijk niet echt heel erg groot wordt. Ja, als de PvdA zegt dit onderdeel dat vinden wij moeilijk... nou ja, dan kan ik ook nog wel een paar onderdelen bedenken. De mede-ondertekenaars van het woonakkoord zijn niet zo geduldig. Ari Slob van de ChristenUnie en Alexander Pechtold van D66... die hoorden u zo, die houden niet zo van terug onderhandelen. De verhuursheffing hangt nog boven de markt. De extra huurverhoging die is er door. Vanaf 1 juli gaan hogere inkomens meer betalen. En ja, dan moeten we binnenkort afscheid nemen... van de vertrouwde namen Nederland 1, 2 en 3. De Nederlandse publieke omroep wil ze omdopen in NPO 1... NPO 2 en NPO 3, want dat is toekomstbestendiger. Al zal het nog wat moeite kosten de mensen in Nederland te overtuigen... om te beginnen, de eigen programmamakers. briljante actie van het publieke omroep. De zender waar u nu naar kijkt, gaat NPO 1 heten. Ja, wie wordt daar blij van? En dat was nieuws vandaag op NPO Radio en TV. Ja, zo gaat dat dan straks klinken. Nou, Zometeen dan spreek ik Henk Hagenwoord hier nog over. Mariel Hageman, de krant vanmorgen. Voedselfraudeurs moeten aan de Europese schandpaal, zegt staatssecretaris Dijksma in de Volkskrant. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over voedselfraude. Dijksma heeft in Brussel een pleidooi gehouden voor een lijst... met namen van mensen die in Europese landen zijn veroordeeld voor voedselfraude. Volgens Dijksma is het via dit middel van naming en shaming... mogelijk een waarschuwingssysteem te maken voor andere landen. Daarnaast wil de staatssecretaris meer mogelijkheden... om een bedrijf dat voedselfraude pleegt sneller te kunnen stilleggen. Wat hebben de volgende beroepsgroepen met elkaar gemeen? Financieel specialisten, notarissen, advocaten, luchthavenpersoneel en ambtenaren... Antwoord, ze kunnen van grote waarde zijn voor de georganiseerde misdaad. Het is om die reden dat het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie zijn blik op deze beroepsgroepen heeft gericht, valt lezen in trouw. Het onderzoekcentrum heeft 150 dossiers bekeken. Criminelen schakelen bijvoorbeeld financieel specialisten in... voor het investeren, doorsluizen en fiscaal afschermen van vermogen. Ze richten ook postbusfirma's op en onderhandelen met de Belastingdienst. Maar hoe goed de dossiers ook zijn doorgespit... een echte zaak hebben de onderzoekers er nog niet van kunnen maken. Talentvolle studenten die klaar zijn aan de universiteit... moeten vaker leraar worden... Volgens de Telegraaf maakt minister Bussemaker van Onderwijs morgen bekend dat ze daar extra geld voor gaat uittrekken. Wanneer deze studenten goed worden getraind stoppen ze veel minder vaak met lesgeven dan andere docenten, zo is de ervaring. De minister wil dat de komende drie jaar 160 academici instromen. Dat zijn er twee keer zoveel als nu. De ervaring is dat driekwart van de academici lange tijd voor de klas staan, terwijl van de PABO-studenten vijf jaar na het afstuderen minder dan een kwart als docent werkt. Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant besteden aandacht aan de open brief van 27 christelijk hoogleraren. Ze nemen het op voor hoogleraar Onno van Schaik. Die stapte vorige week op als directeur van een onderzoeksinstituut in Maastricht... na een geruchtmakend interview. In dat vraaggesprek vertelde Van Schaik over een spontane beengroei... die hij zag optreden nadat daarvoor was gebeden. Zijn uitlatingen over wat hij zag als een wonder leidden tot veel commotie. 27 hoogleraren, onder wie de econoom Lans Bovenberg... en historicus James Kennedy betuigen hun steun aan Van Schaik. Niet omdat ze in wonderen geloven, maar de ondertekenaars vinden wel dat wetenschappers de ruimte moeten hebben dwars uitspraken te doen. Een gratis Ferrari bij de aankoop van een kast van een huis in Aardehout. Het AD constateert dat ook makelaars met superrijke klanten meer moeite moeten doen om onroerend goed onder de aandacht te brengen. Het huis staat nu een aantal maanden te koop voor 4,9 miljoen euro... maar er kwamen minder kijkers dan verwacht. De stunt met de Ferrari heeft daar verandering in gebracht. De site met het landgoed heeft inmiddels zo'n 20.000 bezoekers getrokken. De stunt haalde zelfs de Russische autobladen... De makelaar vertelt eigenlijk liever een ander verhaal aan potentiële klanten. Namelijk dat het de voormalige villa is van ex-astronaut Wubbo Okkels. En dat die er een energiezuinig pand van heeft gemaakt met een dak vol zonnepanelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen.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 Royal Parks was dit een bandje onder leiding van Diederik Nonden. Hij zat eerder in Johan en Daryl N, als u dat iets zegt. En uh, Het nummer heet is She. En ik kan u vertellen dat Royal Parks aanstaande zaterdag live op komen treden... In met het oog op morgen. Dat zal bij Max van Wezel zijn. Goed, u hoorde het al. Burgemeester Bats stapt dus op per 1 april in Haren. We luisteren eerst even naar zijn verklaring... aan het begin van de gemeenteraadsvergadering vanavond. Dames en heren om als burgemeester in Haren met de enorme uitdagingen die er liggen om te kunnen gaan... nee, sterker, om daaraan leiding te kunnen geven... moet je volle steun en draagvlak hebben, zoals gezegd. Je moet onafhankelijk met de samenleving de uitdagingen en discussies kunnen aangaan. Een burgemeester is nogmaals geen wethouder. Een burgemeester is geen onderdeel van de politiek. En, dames en heren, ik wens onafhankelijk te blijven. Eigenstandig in wat goed is... Binnen de belofte die ik heb gedaan, boven alles aan u en aan de bewoners van Harem. Ik ben er sinds vorige week woensdag van overtuigd en vastbesloten dat ik niet meer dat kan doen als uw burgemeester. Ik zal vanavond met u van gedachten wisselen over de inhoud van het rapport, mijn rol, mijn gezag over de politie en hulpverleningsdiensten maar deel u ook mee, Haar Majesteit de Koningin, te verzoeken... mij per 1 april aanstaande te ontslaan van mijn verplichtingen als burgemeester van Haren... opdat ik in de komende twee weken in overleg met de commissaris van de Koningin... mijn taken terug kan leggen. Ik wens u oprecht, de gemeenteraad van Haren, de inwoners en het bestuur... veel wijsheid toe. Vanavond met het rapport dat voor ons ligt... maar ook in de toekomst met de soms lastige dossiers die nog op uw pad komen. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, en daar ging die aan de telefoon. Twee fractievoorzitters in de gemeenteraad van Haren... Pieter Terpstra van de VVD en Mariska Sloot van de partij Gezond Verstand Haren. Goedenavond allebei. Goedenavond. Dag, meneer Terpstra, ik begin bij u, want burgemeester Bats is van VVD-huizen. Zag u zijn vertrek aankomen? Nee, ik heb het niet zien aankomen. Nee. En mevrouw Sloot, uw partij was het meest kritisch... Hè, op het optreden ja. van de burgemeester tijdens en na die zogenoemde facebook -rille. Vindt u het een goed besluit? Uh, dat is een andere vraag die je aan de heer gesteld. stelt. Ik vind het een logisch besluit. Ik, ik, ik kan niet voor de heer Bats beslissen of het een goed besluit is. Dat is een afweging die hij zelf maakt. En dat is ook een afweging die alleen hij kan maken. Maar ik vind het wel een logisch besluit, na alles wat er gebeurd is. Maar, en vindt u het een goed besluit? Nee. Voor wie? Voor de gemeente nee. Haren? Of nee, voor... Voor... Nou, vindt mevrouw Sloot dat een goed besluit van de... Van de... Ik, ik nogmaals, ik, zijn kan gezond niet voor... Voor... Nee, ik kan niet voor de heer Bos spreken. Nee, ik maar heb wat in... vindt u ik zelf? Heb... Ik had zelf, als ik burgemeester was geweest, had ik hetzelfde gedaan. Okay. Dus voor mijzelf was het een goed besluit geweest. Maar ik kan toch niet voor iemand anders vertellen of dat een... Dit is zo'n persoonlijk iets. En het ambt dat de heer Bos heeft bekleed is... Uh... Um, is, is, is zo lastig geweest de afgelopen tijd. Ik kan dat niet voor hem beslissen. Nee, maar uh, zag u het ook niet aankomen... Nee, niet op deze manier. Ik had uh, volstrekt oprecht had ik gehoopt dat we eerst gewoon goed hadden kunnen discussiëren en debatteren over het rapport van de commissie Cohen. En als hij daarna uh, conclusies had getrokken naar aanleiding van wat hij met de raad had gedebatteerd, dan had ik, dat, uh, had ik dat best kunnen snappen en kunnen begrijpen. Dit ging me even te snel. Ja, ik begreep dat de gemeenteraad uh, geschokt was. Flabbergasted uh, las ik ergens. Ja, nou... <laughs> De, nou, ja. nou, weet je wat het ook is? Je hoort, um, je, er wordt heel veel gespeculeerd. Er wordt ook heel, heel veel uh, in de pers naartoe gewerkt... naar uh, uitspraken van mensen. Maar op het moment dat de heer Bats met zijn verklaring begon... Uh, toen zat er aan onze kant van de tafel al iets van... Oh, jeetje, hij gaat toch niet nu al eens opstappen? Want ja. dan kunnen we helemaal niet met hem praten hierover. Nee, en, en de ja. Wou ook iets zeggen? Dat hoorde ik net. Ja. Ik... Nee hoor, doe maar. ik vind het heel jammer dat dit uh, moest gebeuren... Want uh, het, hoe je het ook bent of keert... Uh, wij hebben uh, in de gemeente Haar een, een burgemeester... waar wij goed mee door een de deur konden. En die is niet zelf op afgetreden uh, omdat hij zelf weg wou maar omdat, om het zo te zeggen, een, een stel idioten rotzooi hebben lopen schoven. En wij daardoor een goede burgemeester zijn kwijtgeraakt. Het is natuurlijk wel even de vraag van... wat is de oorzaak van deze situatie? Die oorzaak is gewoon, heel simpel de relproblematiek die we hebben gehad. Ja, nee, dat weten en, we. Maar het gaat nu over het opstappen van de burgemeester. Ja, nee, Want mevrouw Sloos is... zei net, van, ik had graag dat debat met hem aangegaan. En ik vind ja, het dus eigenlijk jammer wij, dat hij van dan tevoren... Dat hadden ook graag gewild. Ja. Maar de burgemeester heeft om persoonlijke redenen zijn besluit genomen. En dat is een punt waar je op dat moment niet meer in kunt treden. Als iemand om persoonlijke redenen zijn besluit neemt om af te treden... dan stopt op dat moment even ja, kijk, de politiek. Want hoe je het ook bent of keert, dat zijn redenen die door hem zelf zijn geformuleerd en aangegeven. Ja. Natuurlijk hadden wij graag met hem in, uh, in debat willen gaan. Ja. Teet, uh, ook Jocko Cohen heeft de besluitvorming uh, rond de rellen onderzocht en was verrast door het vertrek... Van ja. Uh, van nou ja, de, de, die commissie Cohen was natuurlijk wel heel kritisch. Vooral op dat, uh, de rol van het bestuur van Haren en ook op de burgemeester. Dus je kan ook zeggen, ja, daarmee was zijn positie in wezen onhoudbaar geworden. Meneer Terpsel, nou, wat vindt u daarvan? Dat blijkt niet uit uh, de discussie die wij dan toch nog een beetje in de raad hebben gehad... na de mededeling van de heer Bas. Want uh, zoals ik het nu begrijp, was eigenlijk de complete raad ervan overtuigd dat hij kon blijven. Weliswaar na een kritisch debat. Maar we hebben daar geen stemming over gehad. Maar als ik zo de stemmingen in de raad peil... dan denk ik dat alle partijen met elkaar zouden kunnen zeggen... van wij kunnen verder met meneer Bas als wij een goed debat hadden gehad. Geldt dat ook voor u, mevrouw ja. Sloot? Nou ja, kijk, zoals ik al eerder aangaf... wij hebben... Um... Uh, wij hebben zelf vrijdag uh, na de presentatie van het rapport ontzettend boos werden, omdat er we na een half jaar pas excuus werd aangeboden, dat er een half jaar eindelijk pas eens een keer wat werd gezegd hebben wij gezegd dat het ons niet zou verbazen en dat wij zelf in dit geval zouden opstappen. Daarmee creëer je natuurlijk wel iets. We hebben ook ja. gezegd, wij gaan geen motie van wantrouwen indienen... omdat wij vinden uh, dat dit niet aan de raad is, dit is aan een burgemeester zelf. Uh, wij hadden dus ook geen motie van wantrouwen ingediend. Maar ik weet echt niet wat ik had gedaan op het moment dat we wel een stemming hadden gehad. Want ik had de burgemeester heel graag willen vragen ja. of hij zichzelf nog... Um, uh, echt sterk genoeg achten om dit ambt ja. in het volste vertrouwen... Ja. van de volledige bevolking te kunnen uitoefenen. Nee. Alleen, ja, daar hebben we dus geen kans meer voor gehad. Nee. Dus ik zou echt niet weten hoe ik had gestemd dan. Nou ja, u had het niet geweten, maar als ik dat zo hoor... dan had hij de debat waarschijnlijk overleefd. Dus ja, waarom zou hij het dan gedaan hebben, meneer Terpsen? Ik zou niet weten, in die zin, als iemand zegt... ik neem om persoonlijke redenen dit besluit... Ja. dan treed ik niet in die discussie. Dat is heel simpel. Maar goed, die punten... Nou, ik zou, dat, ik zou dat toch wel graag even willen nuanceren. Want ik weet niet of uh, mevrouw dit weet. Maar uh, onze burgemeester, laat ik hem nog maar even zo noemen... heeft uh, afgelopen week een uh, behoorlijk uh, ernstig uh, uh, ongeluk meegemaakt op de snelweg. Is daarbij uh, zelf uh, echt door het oog van de naald gekropen. En ik denk, maar dat is puur mijn eigen interpretatie... Mm -hmm. dat op het moment dat je zoiets meemaakt... Um, dat je dan behoorlijk gaat relativeren. En ja, zeker met nou, alles wat erna komt... Maar, ik kan me voorstellen dat, niet dat wel iemand erg dan op een kort gegeven moment... U, u, niet denkt, denkt door de bocht. u denkt ik dat, ik dat dat een rol heeft gespeeld? Ja. Uh, ik denk ja. dat wij de, de heer Bats gewoon moeten respecteren in zijn persoonlijke ja. keuze. Hij heeft ook aangegeven dat dit hem uh, emotioneel raakte. Ook dat ongeluk. Er gebeurt heel veel met zo'n man. En dan moet je op zo'n moment dat ook respecteren. Hoe jammer ik het ook vind, hoor. Want nogmaals, mijn fractie was heel graag met hem in discussie gegaan. Goed, Kijk, eh, of dat een rol gespeeld is, heeft, dat weet je natuurlijk ik, nooit. Daar ben, ik nee. mee eens. Ja. daar ben ik het mee eens. Ja, okay. of ja. het alleen, er is natuurlijk wel één punt, of dat ongeluk een rol heeft gespeeld, weten wij niet. Daar kun je over psychologiseren of discussiëren. Nee, ja. Ik ga er gewoon vanuit dat de heer Bats zijn eigen afweging heeft gemaakt... Ja. En in die afweging heeft hij deze conclusie getrokken. Oké, okay, hier laten we het bij. Hartelijk ja? okay. dank allebei voor uw reactie. Ja, Mariska. Dag, voor, Dag Mariska. Hoi. Dag ja, Pieter, Pieter Terpsta en Mariska Sloot waren dit. Beiden uh, van de gemeenteraad in Haren. We gaan door naar Den Haag in de eerste Kamer begon de dag met powerplay van de Partij van de Arbeid. Senator Adrien Duivenstein liet zich kritisch uit over de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van minister Blok. hans André, graag. Goedenavond. Dag Mieke. Ja, waarom keerde Duivenstein zich onwaarschijnlijk tegen die plannen? Ja, want de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer die was voor. Ja. Dus uh, ja, dan zou je denken, waarom? Nou, kijk, die huurverhogingen, daar kan uh, die Eerste Kamer, fractie van de PvdA, nog wel uh, mee leven. Maar waar vandaag over gesproken werd, die uh, huurverhogingen, dat is onderdeel van een veel groter plan. En een belangrijk deel daarvan, dat is dat het extra geld dat de woningcorporaties straks gaan binnenkrijgen dankzij die huurverhogingen... Dat mogen ze niet houden, maar dat moet afgedragen worden aan Den Haag. En dat levert 1,75 miljard euro op, volgens de plannen. Maar uh, veel politici, woningcorporaties en huurderverenigingen... en vooral de bouwwereld in Nederland, die zijn bang dat dat afromen van die woningcoöperaties, van die extra inkomsten... er juist toe leidt dat er minder gebouwd gaat worden in Nederland. En al die plannen die roepen dus ook veel weerstand op... in grote lagen van de Nederlandse bevolking. Adrie Duivestein die zei daar vanochtend het volgende over. Het is begrijpelijk, en politiek hebben we daar zeker waardering voor... dat de regering in de Tweede Kamer heeft gezocht... naar steun voor een reeks van afzonderlijke maatregelen met de hoop en de verwachting dat de Eerste Kamer... dit politieke bondgenootschap zal steunen. Maar het werkelijke duurzame bondgenootschap... vind je niet slechts in de politieke organen, maar in de samenleving zelf. Het zijn die spelers die acteren in de samenleving... die met hun investeringen het tij op de woningmarkt moeten keren. En waar je zou verwachten dat de regering volop investeert... in het opbouwen van een coalitie, zien we dat juist hier... In bijna massaal verzet is ontstaan. Verzet dat ook veel weerklank krijgt in de samenleving. Nou, Hans, dat zou minister Blok niet leuk hebben gevonden. Nee, want hij had nou niet verwacht, zei hij uh, aan het eind van het debat, dat het nou helemaal gelopen race was vandaag. Hij had op wel op wat weerstand gerekend. Maar dat de PvdA er een beetje stevig tegen inging, dat was nou niet zijn eerste optie. En daar zat er dan ook niet al te vrolijk bij. En in de Tweede Kamer merkte je ook irritaties. Want nog niet zo lang geleden kon minister Blok opgelucht ademhalen... dankzij dat woonakkoord dat hij met D66, de ChristenUnie en de SGP sloot... zodat er toch nog een meerderheid uh, was ontstaan in de Tweede Kamer. En uh, die partijen die zeiden vandaag ook van... ja, waar zijn we nou mee bezig? Helpen wij VVD en Partij van de Arbeid aan een meerderheid voor deze plannen? En dan gaat uitgerekend de Partij van de Arbeid nog uh, moeilijk doen... Voor de zekerheid belde premier Rutte ook maar even met Diederik Samson. En die moest uh, orde op zaken stellen. Want uh, later uh, was wel duidelijk dat uh, Duivestein uit een ander vaatje ging stappen. Hij stelde nog wel wat vragen aan uh, minister Blok. Maar echt doorbijten, dat deed hij niet. Nee. Dus hoongelach was zijn deel van de andere senatoren in de Eerste Kamer. De mooiste kwalificatie die hij kreeg, die uh, door de zaal ging... dat was, hij is de zonder Zonderland... Adrie Duivestein van de Eerste Kamer. Hij maakt mooie salto's. Maar uiteindelijk leveren we dus uh, weinig echt vuurwerk op. Ja, dus de huren gaan omhoog. Afhankelijk van het inkomen van de huurder, toch? Ja, dat is uh, nu het plan. Uh, met maximaal 4 procent. Want uh, door het inbinden van uh, Adrie hoeft hoefde Blok eigenlijk helemaal niks meer weg te spelen. Hij speelde een uh, gewonnen wedstrijd. Ik zou het zelf niet verstandig vinden om nu nieuwe maatregelen aan te geven. Ik kom terug op wat ik aan het begin zei. Het in de lucht laten hangen van maatregelen zorgt voor afwachtgedrag. Tot dat beeld wat we nu allemaal tot onze spijt constateren... dat er te weinig gebouwd wordt. En om die reden wil ik echt namens het kabinet zeggen... dit is wat ons betreft het pakket... Dit is het pakket. Hij is dus niet meer van plan om uh, nog zaken te veranderen. Uh, ook niet in het uh, debat morgen dat veel specifieker gaat in de Tweede Kamer over deze onderdelen. Want de Tweede Kamer moet hier uh, ook nog eens een keer in bredere zin over kunnen, kunnen praten. En het werd nog even... Heel spannend voor minister Blok, want bij de stemming in de Eerste Kamer... zou het echt, zoals gebruikelijk de laatste tijd bij stemmingen in de Eerste Kamer... dat het één stem kan de doorslag geven. Dus iedereen moet er zijn. En als je stemt, dan moet je ook de goede stem geven. En dat ging dus uh, bijna mis, want een senator van de Partij van de Arbeid... mevrouw Joyce Sylvester, die stemde afhankelijk verkeerd. En uh, nu is de regel in de Eerste Kamer dat voordat de, tweede, uh, voordat de volgende naam wordt opgelezen... dat je je stem nog mag herstellen. En dat gebeurde dus uh, vanavond. En zo werd de uitslag dus uh, 37 stemmen... voor het wetsvoorstel van die inkomensafhankelijke huurverhoging... in 36 tegen en dus net niet andersom. Oef. Oef, <laughs> ja. Hey, dankjewel, Hans-Andringa. Alsjeblieft. I like watching films about coast.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 sure that I'm there. Song About Me van een singer-songwriter uit Australië, Kobe Grant. Het is een bijzondere dag morgen, voor veel astronomen in ieder geval. Want dan is de officiële opening van een nieuwe telescoop, de Alma-telescoop. Dat gebeurt in Chili. Een super telescoop wordt hij genoemd. Hier in de studio astronoom Dr. Tim van Kempen. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, verbonden aan de Sterrenwacht in Leiden. En in Chili, eh, professor Ewine van Dishoek van de Universiteit Leiden. Goedenavond, mevrouw van Dishoek. Goedenavond. Of is het bij u een heel ander tijdstip? het is zeven uur zaterdag. Ah, dat is een goedenavond. <laughs> Goed, eerst, u hebt aan de wieg gestaan hè, van deze ALMA-telescoop. Uh, nou, ik ben een van de velen die aan de wieg hebben gestaan. Maar inderdaad, ja. ik ben nu zo'n twintig uh, jaar betrokken bij het uh, project vanaf uh, 1993. Ja. Dus het is uh, geweldig om het nu uh, zeg maar bijna helemaal klaar hier te zien. Ja, en uh, wat maakt het zo belangrijk dat deze telescoop er kwam? Nou, eigenlijk om twee redenen. In de eerste plaats is het het grootste uh, project dat eigenlijk ooit op de grond is gedaan qua telescopen. Het is ook het eerste mondiale project, dus waar Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië... met elkaar samenwerken, de handen heen hebben geslagen... om één groot uh, radiotelescoop te bouwen. Maar daarnaast is het ook een helemaal unieke telescoop. Uh, het staat uit 66 schotels, van zo'n 12 meter diameter... waarvan de signalen met elkaar worden verbonden. Um, en hij kan daarmee veel scherper en ook veel gevoeliger kijken dan iedere ja. telescoop eerder in dit uh, uh, godsdienst Ja, Dus het is een feestelijke dag uh, morgen. Uh, komen er allerlei hoogwaardigheidsbekleders? Hoe moet ik me dat <tie> voorstellen? Ja, president Pinera komt het wel eens. Uh, Kijk aan. En, uh -huh. <laughs> en er komen ministers van verschillende landen. En ja, natuurlijk van de hele wereld. Uh, dus uh, van Oost-Azië en uh, Noord-Amerika en, en, en Europa. En uh, je van de ministeries. Uh, ja, dus, ja. Tekenen, dus er zijn zo'n 350 mensen. Ja. Dus u hebt een nieuwe jurk aangeschaft. Precies, dat heeft het goed gedaan. <laughs> goed, uh, Tim van Kempen, um, u, u hebt ook een hele tijd in Chili aan die, die telescoop gewerkt, hè? Ja, ik heb twee jaar eigenlijk uh, daar gezeten. allerlei tests ja? proberen te doen om uh, goed werken te krijgen. Ja, mevrouw van Dishoek zei het al, 66 schotels. Ja. ja ik ken alleen de, de, de, de telescoop van Westerbork. Kan je het daar een beetje mee vergelijken? Uh, in concept wel. Ja? Uh, Westerbork heeft er ietsje minder. Uh, ja, nee, dat we weet ik We ja. hebben 66 specifiek gebouwd om uh, zoveel mogelijk signaal op te vangen. Ja. Uh, en uh, eigenlijk naar Chili gegaan, omdat daar het uh, zo droog is. En we, we bouwen in een hoek van de Atacama-woestijn, wat een van de droogste gebieden op aarde is. Ja. En dan ook nog eens een keer op uh, 5,1 kilometer hoogte, ja. zodat je bijna geen atmosfeer meer hebt. Dat is het. En het is daar dus ook heel koud. Het is daar uh, stevig koud. Ja, net zo koud als hier nu? Uh, nou, ik denk, nu weet ik niet. Ja. Uh, maar soms ben ik wel er erboven nou, geweest. Ik, ik, ik, ik kom zonder weer een jas buiten staan vandaag. Ja, u weet dat het hier ook heel koud is, hè, mevrouw van Dishoek. Het wordt vannacht min 10 graden, ja. Maar goed. Oh ja, nee, hier is het wat warmer. Oh, ja, gelukkig. Maar het is daar droog. Uh, die, je kan, wat kan je met zo'n telescoop? Je, je kan in feite terugkijken in, in de tijd, hè, begreep ik, hè, ja, Tim van Kempen? ALMA is eigenlijk gebouwd om naar oorsprongen te kijken. En een van de dingen zijn de oorsprong van melkwegstelsels. Die gevormd worden dus vlak na de oerknal. Waar nog veel dingen van onbekend zijn hoe die eerste melkwegstelsels eigenlijk vormen. Maar ook naar de oorsprong van sterren. Die uit het koude gas en stof tussen de sterren. Uh, zich vormen en ook de oorsprong hoe vorm je planeten. Ja, voor, voor jullie is het allemaal gesneden koek, maar voor de gemiddelde leek die denkt van hé, hey, hoe, hoe kan dat nou? Kun je, het is toch niet zo dat je daadwerkelijk dat kan zien. Dat gaat toch op een andere manier? Nou, eigenlijk kun je dat daar daadwerkelijk zien. Omdat... Wat zie je dan? Ja, ja ik denk dat we uh, dus echt wel uh, die uh, planeetvorming in en actie kunnen zien. Dat is een van de wat, wat, wat uh, allemaal echt als, als nieuws brengt. Uh, je kijkt natuurlijk... Je, je kan het niet in de tijd volgen, want dat neemt een miljoen jaar... maar je kan wel objecten in verschillende stadia waarnemen... en daardoor uh, het verhaal evenveel <totstuken> zeg maar, uh, uh, uh, aan elkaar knopen. Ja, maar waar, wat, op wat voor vragen, uh, Tim van Kenber hoop je dan antwoorden te krijgen? Um, eigenlijk op vragen van... Hoe vormen die planeten? Want we, weet, we dachten dat we wisten hoe planeten ongeveer vormen als een soort restant na de sterren. Maar er zijn in de afgelopen tien jaar ook resultaten van exoplaneten gekomen. Waar ze gigantische Jupiterachtige planeten heel dicht bij een ster vinden. En die zouden niet moeten bestaan volgens die modellen. En hopelijk kunnen we met Alma de vorming van Jupiterachtige planeten direct zien. Ja. En daaruit kunnen afleiden van hoe planeten überhaupt vormen. Ja. Maar goed, kun je dan iets bekijken wat gewoon heel veel eerder heeft plaatsgevonden? Nou, dit, dit, de planeetvorming is iets wat we kijken zo dichtbij mogelijk. Ja. En dat is op een paar honderd lichtjaar eigenlijk afstand. Dat is, dat is dichtbij? Dat is astronomisch helemaal niks. <laughs> Oké, okay, ja. Um, ja. De melkweg zelf is al uh, 10.000 lichtjaar uh, groot. Dus 100 lichtjaar, dat is uh, bijna de achtertuin ja. van de zon. Maar, um, dus... maar je kunt ook kijken naar de eerste melkwegstelsels... die maar een miljard jaar na de oerknal of nog minder uh, net gevormd zijn. Ja. Omdat de lichtsnelheid ja, beperkt is. Hij is wel heel erg snel. Dus ja. Acht minuten tot de zon, maar... Dat is niet oneindig snel. Nee. Mevrouw, mevrouw van Dishoek, u, u verwacht echt dat er dus wetenschappelijke doorbraken zullen komen te... Uh, oh ja, ja, ja dat, zien, dat zien we al aan de eerste gegevens. Die hebben al erg wat theorie op de nou? goed uh, gezet. Dus, dus dat, is, uh, dat is wel heel erg leuk. Uh, dus uh, ja, wij, wij kijken echt telkens weer met verrassing naar de nieuwe data die binnenkomen. Van, uh, uh, dat ziet er toch ook weer anders uit dan we hadden verwacht. Maar wat hebt u dan nu al geconstateerd wat u niet had verwacht? Uh, en nou, de, dat het denk ik dat uh, bijvoorbeeld planeetvorming veel meer in, in sprongen gaat. Ook uh, getriggerd kan worden door bepaalde effecten. Uh, wat we ook kunnen waarnemen zijn de ingrediënten van uh, het gas wat daarbij aanwezig is. Dus we kunnen niet alleen kijken naar de fysica, maar ook naar de chemie. En dat is ook een van onze specialiteiten in, uh, in, in Leiden en in Nederland. Uh, en we kunnen daar de dus vingerafdrukken afdrukken vinden van... Uh, complexe moleculen zoals simpele suikers en, en water uh, ja. die we nu voor het eerst kunnen waarnemen in gebieden waar planeten worden gevormd. Ja. En dat brengt dus ook dan weer een heel stuk dichter bij de vraag van ja, hoe niet hoe is het dat een zonnestelsel zoals dat van ons is ontstaan. Ja, kan dat ook elders gebeuren? Ja, en dan, dan kom je uit... Net zo'n zonnestelsel Dan ook dat van ons. Ja, en dan kom je uit bij de zoektocht naar buitenaards leven, Tim van Kemper. Gaat die Alma-telescoop ja. daar ook nog bij helpen? Uh, niet niet nee. helemaal, eigenlijk. Eigenlijk wat nee. Alma wel kan doen, is uh, kijken of... Uh, uh, ja, Evine zei het al, die, die simpele suikers die we al zien... Uh, suikers? Ja, eigenlijk een, een hele simpele een suiker. Die is al gezien door Alma. Een suiker? Ja, het is niet degene wat je in je koffie en thee doet. Ik wil ik zeggen, een simpele suiker. Nee, nee, nee Tim, laat Tim het even uitleggen. Ja? Eigenlijk, de complexe grote suiker die je in je thee doet... die bestaat ook ja, in een chemische groep. Daar bestaan simpele ja. versies van. Ja. Die op aarde wel wat tegenkomt, maar niet zo vaak. En die zien we ook gewoon tussen de sterren. Nu. Hoe zie je die dan? Hoe, hoe openbaren die suikers zich dan aan je? Um, als, als die uh, ja, een bepaalde temperatuur hebben, uh -huh. uh, redelijk koud. We praten hier over een paar tientallen graden boven de absolute nulpunt. Dan gaan die stralen precies op de golflengte waar allemaal naar kijkt. En heel specifiek op een paar golflengten. Als je die combinatie van... Zo noemen we dat. Ziet? Oh jee. <laughs> ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met het gele licht van de snelweg. Ik kan een iets maar, vergelijking doen. Ieder molecule heeft eigenlijk zijn streepjescode, Een vingerafdruk eigenlijk. Waarmee je het uniek kan herkennen. En dat is precies wat je doet met mijn Je verstemt zeg maar je radio of je frequentie een klein beetje. En dan loopt op zo. Dan kom je telkens weer een ander signaal tegen. Dat kan je eenduidig herkennen aan aan. Aan die streepjescode, zeg maar. Ja, maar goed, en dan zie je een suiker. En dan? Nou, nou dat is één dus <laughs> een voorbeeld van ja. een, een molecuul dat dus zeg maar prebiotisch is. Als je denkt van, oh nee, waar is leven uit op, opgebouwd? Dat zijn, okay. uh, uh, zeg maar... Dat suikers, dat zijn bazen, dat zijn uh, andere uh, organische verbindingen. En het zijn juist die ingrediënten die we proberen te identificeren ja. en, bij die vormende sterren en planeten. Ja, en, en daaraan kan je dus uh, zaken afleiden waardoor je beter begrip krijgt ja. hoe die... Je bent eigenlijk uh, ja. op zoek naar de condities rondom dit soort vormende sterren. En ja. die kunnen ons vertellen hoe kometen zijn ontstaan ja. en uh, allerlei andere dingen. Ja. Het blijft altijd een ingewikkelde materie hè, voor mensen die niet, eh, niet in het vak zitten. Dat is duidelijk. Maar goed, ik hoop dat het toch een beetje duidelijk was voor de luisteraars. Hartelijk dank, Ewine van Dishoek. En een hele mooie dag morgen met de president van Chili. Ja, Graag ah, gedaan. En Tim van Kempen, jij ook. Dank wel. Jij ook, bedankt. Ja.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 Highland runs making a roll, something from the past just comes and in stares into my soul. Hold on a toll gate with a Caledonian rule hold on a toll gate. Guard.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 En nummer heette What It Is. Dit is NPO, Radio 1, NOS, met het oog op morgen. Met Mieke van der Wij. Ja, zo zou het wel eens kunnen worden als het aan Henk Hagoort... bestuursvoorzitter van NPO, de Nederlandse publieke omroep, ligt. Eerder op de avond sprak ik met hem en vroeg hem of dat klopt. Toch, meneer Hagoort? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat is wel de essentie van de discussie. Ja, want vanochtend werden jullie plannen bekend... om de namen van de zenders te veranderen. Nederland 1 wordt NPO 1, Nederland 2 NPO 2... en Radio 1 wordt NPO Radio 1, et cetera. En u kreeg de hele dag een bak vol verwijten over u heen. Had u zoveel kritiek verwacht? Nou, ik, ik snap heel goed dat het gevoelig ligt. Want uh, dat ligt er bij mij ook. We zijn gewend aan namen en aan vertrouwde namen. Uh, dus we doen dit ook niet omdat we nu zo nodig vandaag iets willen veranderen. Uh, maar we zijn wel heel hard aan het nadenken over hoe het in de toekomst verder moet. En uh, het medialandschap verandert heel snel. Uh, en daar moeten we rekening mee houden. En mensen zijn in toenemende mate gewend om programma's ook te bekijken of te beluisteren. In een andere omgeving dan klassieke radio of televisie. Bijvoorbeeld op het internet. En daar wil je ook uh, dat mensen de programma's makkelijk blijven vinden. Ik neem toch een paar punten van die kritiek met u door. Uh, Nederland 1 is al een sterk merk, dus nergens voor nodig. Klopt, en daar zijn we heel blij mee. Uh, alleen de 1 uh, of de 2 of de 3 is uh, op mijn iPad... Uh, ja, helpt dat niet om de programma's van de publieke omroep te vinden. Zo zoeken mensen ook niet. Uh, op een iPad onder een app staan alle programma's bij elkaar. En de vraag die wij ons stellen is wat moet nou uh, de naam van die app zijn... en uh, wie is de afzender van die programma's... Uh, in een uh, open internet. En dat, uh, ja, ho ho hoe goed Nederland 1 ook is, dat is niet de logische afzender op een, uh, op een iPad. Ja. Tweede argument. Dit kost geld. En dat is in deze tijd van bezuinigingen een heel verkeerd signaal. En tast daarom het draagvlak van de publieke omroep aan? Ja, ik baal ook enorm van de bezuinigingen. Die zijn ook veel te hoog. Uh, en uh, daar, daar vechten we ook tegen. Uh, we moeten dus ook ontzettend goed uitkijken waar we wel en geen geld aan uitgeven. Maar dit zijn investeringen in de toekomst van de publieke omroep. Uh, zorg er ook voor dat kosten in de toekomst voor marketing en dat soort zaken uh, lager blijven. Omdat we onder één naam gaan werken en niet meer uh, allemaal verschillende merken voor de zenders. Dus we hebben daar goed over nagedacht. Uh, maar uh, wij vinden dat verantwoord. Ja. Er is ook een merkendeskundige, Paul Moers, die zegt welke. Kolderieke grapjas heeft dit bedacht. Had u zichzelf eigenlijk ooit wel eens zo gezien als een kolderieke grapjas? Nee, maar er worden heel veel grapjes gemaakt vandaag. Er uh, is ook nog uh, sprake van geweest dat dit een grote 1 april grap zou zijn. Nou, dat is het niet. Um, ik lees ook merken, deskundigen uh, die het een goed idee vinden. Dus ook onder professionals is het een, uh, een discussie. Uh, en wij gaan ook niet over één nacht ijs. We hebben hier lang over nagedacht, veel over gesproken. We gaan het ook niet uh, vandaag op morgen invoeren. Daar gaan we ook de tijd voor nemen. Uh, maar we zullen ergens met elkaar... De keuze moeten maken dat alle programma's van de publieke omroep één heldere afzender hebben. Dat is de Nederlandse ja. publieke omroep. En hij zegt uh, en dat ook kortje af te zijn tot en, de NPO. Ja, hij, hij zegt ook, en er zijn meer mensen hoor, die er zo over denken. Pas als die publieke omroep een heel andere koers uh, gaat varen, dan zou een nieuw logo zin hebben. Maar dit is echt verspilling. Nou, de koers die wij varen is uh, goede programma's maken. En uh, daar zijn we goed in. Dat waardeert het publiek ook. Uh, dat weten we ook uit onderzoek. Mensen houden daarvan. Onze opdracht is daarnaast ook om die programma's vindbaar te houden... en herkenbaar te houden als het medialandschap verandert. Uh, en uh, nou ja, daar horen dit soort keuzes bij. Ja. Hoe vreemd ze in eerste instantie soms ook uh, voelen. Nou ja, u zegt uh, je kan het dan makkelijk vinden... maar u hoeft toch niet de strijd aan te gaan met Google of YouTube of Apple. Dat zijn de concurrenten toch niet? Um, nou, dat, Natuurlijk vergelijken wij ons als Nederlands publieke omroep niet met een wereldgigant als uh, Google. Uh, daar gaat het helemaal niet om. Waar het wel om gaat is dat gemiddeld mensen in Nederland op een iPad of een iPhone een stuk of 10, 20 apps hebben waar ze veel terugkeren. Uh, er is geen ruimte voor allemaal aparte apps van Nederland 1, 2, 3, Radio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan wil je het aanbod logisch bij elkaar hebben. Uh, en op dezelfde bladzijde waar de app staat van Google of YouTube vinden wij ook graag dat mensen een app vinden van de publieke omroep als geheel. En dan heb je ook een naam nodig voor dat geheel. Ja. En, en nog een, die kwam van D66, misschien nog wel een van de aardigste. Een visionair die iets te veel van de werkelijkheid afstaat. Nou, als, het is. Uh, uh, uh, uh, ik hoor er een compliment in en uh, ja, kan kan je, je het, maar zo dat zeggen. Doen, ja. uh, ik denk dat die werkelijkheid uh, dichterbij is dan wij denken. Als ik uh, thuis kijk naar hoe mijn kinderen uh, televisie kijken, als ik in onderzoeken lees hoe jongeren in toenemende mate programma's van de publieke omroep uh, opzoeken, dan denk ik dat die toekomst heel dichtbij is. Ja, hebt u eigenlijk ook steunbetuigingen gekregen vandaag? Ja hoor, die halen niet altijd het nieuws. Maar als ik in mijn uh, uh, sms-box kijk, dan, uh, dan zie ik ook steunbetuigingen. Maar laat ik zeggen, dat is niet de kern. De kern is uh, afwegen met elkaar. Dan doen we in gesprek, dan doe ik in gesprek met mijn collega, met uh, omroepen of dit uh, het meest verstandige besluit is. Ja, en uh, na al die commo commotie uh, bent u toch niet een beetje aan het twijfelen gebracht? Nee, omdat wat mensen in eerste instantie uh, voelen, hè, want daar, daar gaat het vaak om, want je komt aan hele vertrouwde dingen, dat heb ik zelf ook. Uh, dus ik heb ontzettend moeten wennen aan het idee... Uh, dat we daar verandering in zouden gaan aanbrengen. Um, uh, alleen, ik, het, is, het is ergens onvermijdelijk. Dus we zullen het een keer moeten doen. Maar we geven ook echt ons publiek de kans om daaraan te gaan wennen. Net als ik er zelf aan heb moeten wennen. Dus het is niet zo dat morgen alle tunes veranderd zijn... of uh, overmorgen alle logo's. Daar gaan we rustig de tijd voor nemen. Ja, wanneer gaan die naamsveranderingen in, wat u betreft? Ergens in de loop van, uh, van dit jaar. En dat gaan we stapsgewijs doen. En wie is het eerst aan de beurt? Nou, daar, daar, daar hebben we nog helemaal geen besluit over genomen. Het besluit van vandaag uh, is, we gaan het doen. Uh, en uh, we gaan uitleggen waarom we het doen. Uh, en uh, daarna gaan we eens rustig over de fasering nadenken. Dus het besluit staat vast? Ja, dat is vaak met besluiten zo. Dat zijn nou ja, genomen besluiten. Nee, hoor, Soms worden de besluiten teruggedraaid. Dat gebeurt soms ja, ook. Niet helemaal mijn stijl. Oké, okay. goed. Hartelijk dank, Henk zijn Graag gedaan. Voor 12. Zwarte rook vanavond vanuit de Sixtijnse kapel. Goedenavond, Stijn Stijnfans. Goedenavond. Ja, Vaticaan Watcher. Ik zei het al in de opening: het leek Poldori wel alsof ze autobanden aan het verbranden waren geweest. Ja, het is eigenlijk altijd wat met die rook. Uh, acht jaar geleden was de rook niet zwart, niet wit en was hij grijs. En dan nou vanavond hoorde ik alweer geklaagd omheen dat ze hem eigenlijk te zwart vonden. <laughs> Wat is er gebeurd? Er staan daar twee kacheltjes in die Schiesijns kapel. In één kachel gaan de stembiljetten. En in een ander gaat chemische stof om er ook zwart of wit te doen lijken. Nou, om nou te zorgen dat hij echt zwart was, hebben ze er waarschijnlijk te veel chemische uh, spullen bij gegooid. En was het weer niet goed. Ze zijn gewoon niet zo handig, denk ik, die kardinalen. Nou, goed rook maken, dat is nog een heel vast. Ja. En ja, ze doen het natuurlijk ook maar één keer in de nauw. Wat is dat? jaar. Ja, maar goed. Uh, wat, wat doen ze nu? Waar zitten ze nu toch niet meer in die Sixtijnse kapel, mag ik aannemen? Nee, hoor. Ze zijn direct met uh, pendelbusjes uh, terug naar het, uh, het conclave, hotel het Casa Santa Marta. En ik heb het geluk dat ik daar uh, tegenover uh, verblijf. En ik, als ik goed kijk, uh, zie ik nog een paar liedjes branden. Kijk, we ja. hebben geen tv, want die is afgesloten. Dus ze hebben ook niet naar het voetballen kunnen kijken. Okay. Um, en een paar lichtjes die nog aan zijn, zijn van kardinaal, die nog uh, moeten nadenken. Maar ik denk dat er vanochtend ook wel uh, op één of meerdere deuren zachtjes is geklopt. Van. Ja? We moeten even met je praten. Ja, denk je dat er de, wel dan zo'n kardinaal naar een andere kamer loopt om nog eventjes uh, te kletsen op de rand van het bed? Nou, ik ben niet toch niet op de rand van het nou, bed. Ja, bij is het is de enige aan het moment om um, ja, dat proces van de pausverkiezing een beetje voor te helpen. Kijk, de, de stem van vanavond, we wisten bijna allemaal zeker dat dat zwart zou worden. Dat is als een voorverkiezing. Er ja. zullen, denk ik, twee of drie namen zijn boven komen drijven. En daar gaan ze morgen verder mee. En daarom wordt de stemming van morgen, morgenochtend cruciaal. En voor die kardinalen was het ook een vergadering. Want die wilden ook wel eens weten ik denk dat er dat toch moeilijk geslaagd wordt vanavond. Ja, hoe weet jij dat? Dat er twee of drie kardinalen naar voren zijn geschoven? Krijg je daar iets over te horen dan? Dat is, eigenlijk, dat is de wet van het groep paard. Als je kijkt naar de afgelopen 150 jaar... zie je altijd dat bij de eerste stemming twee of drie namen komen bovendrijven... die vervolgens achterop het spel echt gaan spelen. Maar eh, wonderbovenwonder heeft de Italiaanse krant La Repubblica vanochtend dus voordat het hele conclave begon... al uh, bij was van de eerste stemming uh, in de kruis. En daaruit uh, bleek dat de triantse cardinaal Sola... vanavond wel eens 35 à 40 stemmen gehad zou kunnen hebben. Mm. En je hebt ontbouwd te worden, er 77 nodig. Dus als dat waar is, is dat geen. Nou ja, we zullen het zien. Uh, je, uh, heb je iets uit de entourage van Bisschop Eiken uh, vernomen? Nee, Bisschop uh, Eik heet zich... Uh, hier, terug aan het afgelopen week. En uh, die uh, woont in een klooster mooi in de binnenstad van Rome. Dat was eigenlijk onbegrepen voor de pers. En nu zit hij ook en, in het hotel, uh, toch? Zeker. Ja, nu helemaal. En, uh, en nu is hij helemaal onderuit. Dus ik, uh, ik, ik ga hem nog niet bellen. Nee. En uh, wordt er gelood om de kamernummers, heb ik dat goed begrepen? Er wordt gelood om de kamernummers. Het is dus, uh, bijvoorbeeld vorige keer, in 2005, misschien die toen nog mee mocht doen... Uh, naast Jozef. Dus dat was, een, dat was een mooie loop. Ja. Alle kamers lopen Maar één kamer blijft vrij. Dat is kamer 201. Dat is het pausappartement. En dat wacht nu op de nieuwe paus. Ja die uh, misschien wat deze week gekozen wordt. Ja, ze mogen niet uh, bellen. Het lijkt wel alsof het ook een beetje invloed op jouw uh, toestel heeft... want de lijn is niet zo best, uh, Stijn. Heb je het wel kunnen verstaan? Ik, ja, ik heb je wel kunnen verstaan. Maar goed, ik maak excuus aan de luisteraars... want die hebben wel een beetje hun best moeten doen. Goed, goed uh, verwacht je morgen al een winnaar? Nee, dat verwacht ik niet. Ik denk dat het uh, morgen nog... Uh, ja, toch weer... die kandidaten een beetje je uitzoeken. Die kardinaal geven het ook nog allemaal niet. Men verwacht hier dat het donderdag of vrijdag... Nee, nou, die... Goed, uh, we houden contact met je. Dank je wel. Zometeen in Casaluna, dan is uh, Armando hier. Die zit hier uh, live in de studio. Hij praat met Nathan Vecht. Het gaat over zijn tentoonstelling in het Cobra Museum. En morgen is hier Rob Trip. Wat ik nog zeggen dauert een En een laatste glas in NPO Radio 1.